Met zijn pijp die rookt als een schoorsteen Gert hij het geheel Dat is voordelig, want anders rookt hij mijn gordijn en geel Ik heb een huis met een tuintje gehuurd Gelegen in een gezellige buurt En als ik zo naar mijn bloemen Kijk, voel ik me net als een koning, zo rijk.